Levi van Eck met het NOS-journaal. Griekenland mag toeristen niet weren op basis van hun nationaliteit. Dat zegt de woordvoerder van de Europese Commissie tegen de NOS. Griekenland publiceerde vandaag een lijst met daarop 29 nationaliteiten... die vanaf half juni weer welkom zijn. Nederlanders staan daar niet bij. Ook als Nederlanders via Duitsland vliegen, komen ze het land niet in... terwijl de Duitsers uit datzelfde vliegtuig wel naar binnen mogen...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 Met de gegevens kan bekeken worden hoeveel mobieltjes uit een andere plaats op een bepaald moment ergens waren. Het RIVM mag maximaal een jaar gebruik maken van de gegevens. Het Rode Kruis gaat samen met alarmcentrale SOS International de GGD'en helpen bij het bron- en contactonderzoek. Dat meldt de Koepenorganisatie van de GGD'en. Vanaf maandag kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. In geval van besmetting start de GGD een bron- en contactonderzoek... Als blijkt dat er meer mensen nodig zijn, gaat het Rode Kruis en de alarmcentrale helpen. TNO gaat onderzoeken of het zinvol is om schermen te plaatsen in restaurants en cafés... zodat het niet meer nodig is altijd anderhalve meter afstand te houden tussen de tafeltjes. Minister Grapperhaus heeft daartoe opdracht gegeven. Grapperhaus zegt meerdere ondernemers te hebben gesproken... die blij zijn dat ze weer gasten mogen ontvangen... maar wel worstelen met de indeling van hun restaurants, cafés en terrassen.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 Bij Amsterdam staan nog files door de werkzaamheden op de Ring. De A10 Noord richting Amersfoort is dit weekend afgesloten. Op de A5 hoofdorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de Ring 20 minuten vertraging. En op de A10 West richting Zaanstad een half uur oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Hallo met Kees.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 I'm not the Your inner time. I'm not afraid of The moon, the moon, the moon, the moon, the stand up. moon, the moon, the the Het verschil nog groter. 24 uur per dag. 24 Radio uur per dag. zoals het hoort. Vanuit Zandgooi. Dit is ZFM.